Dit is Mautschereurs met het NOS journaal Partijleider Baudet van Forum voor Democratie vindt dat minister Ollongren... zich schuldig heeft gemaakt aan smaad en laster. Hij heeft vanochtend tegen haar aangifte gedaan. Aanleiding zijn uitspraken van de minister gisteravond tijdens een lezing in Nijmegen. Ollongren van D66 zei dat leden van Forum discrimineren op grond van ras. Ze verweet Baudet daar geen afstand van te nemen. In een persconferentie zei Baudet dat zijn partij de beschuldigingen verre van zich werpt. In de Italiaanse stad Macerata heeft een man in een auto het vuur geopend op voorbijgangers. Daarbij zijn zeker vier mensen gewond geraakt, maar hoeveel precies is nog onduidelijk. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het is een man van 28. De slachtoffers zouden zwarte immigranten zijn, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. Kinderen van NSB'ers en een historicus pleiten het AD voor hulp aan kinderen van IS-strijders... die nog in het ingestorte kalifaat zijn... De kinderen van NSB'ers, verenigd in een stichting, willen dat de staat zich actief gaat inzetten om de kinderen naar Nederland te halen. Ze vinden het absurd om te denken dat kinderen verantwoordelijk kunnen zijn voor de daden van hun ouders. Amsterdammers moeten mee kunnen stemmen over de keuze van een nieuwe burgemeester. Dat vinden prominente politici uit Amsterdam, onder wie Boris van der Ham die een petitie steunen van Stichting Meer Democratie. De stichting vindt het niet meer van deze tijd... dat burgers nog steeds geen zeggenschap hebben... over wie hun burgemeester wordt. Nu is het nog zo dat burgemeesters worden benoemd door de kroon... maar bijna alle partijen willen daarvan af. Het weer buien, met vooral in het noorden kans op natte sneeuw. Ook wat zon, het wordt 2 tot 5 graden. Morgen winterse bui, ook wat zon en een koude noordoostenwind. Het wordt dan hooguit een graad of 3.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 Ben je ergens uh, ver weg in het uh, land uh, verstopt, zit een Facebook-vriend van mij. Die, uh, die had op een gegeven moment uh, bedacht om dit uh, te delen op uh, de pagina. Komt omdat uh, haar vriend Kees heet. Nou, uh, en dan is Kees uh, natuurlijk niet ver weg. En uh, toen kwam er dit uitrollen. I'm your Boogeyman. Nou, die boogieman heeft mij denk ik wel een beetje te pakken gehad... want uh, de aankondiging dat ik hier een paar strandpavillonhouders uh, zou moeten laten horen in dit uh, programma's antwoord op zaterdag... is mislukt. En dan zeggen Marcus en ik altijd eigenlijk zo... Wa, wa, wa. want wat is er gebeurd? Je bereidt het allemaal keurig netjes voor. Ik heb een USB-stick. Maar op een een of andere onverklaarbare wijze... is het dus niet op de USB-stick uh, terechtgekomen. Dus die interviews komen volgende week... Is wel een beetje als mosterd na de maaltijd. Want dan zijn de pachters alweer zover dat de paviljoens al, denk ik, staan. Dus uh, ik had dus interviews opgenomen met uh, Dave Paardenkoper van Buddha's Beach. Jeroen Mel van uh, het uh, gelijknamige strandpaviljoen Jeroen. En Bram Molenaar van het strandpaviljoen Ahoy. Dus die interviews die zijn er dus wel. Maar die liggen dus nog gewoon ergens thuis op uh, de PC. <laughs> het is echt bedroevend. Het is mijn chaotische aard. Dat zal ik er dan maar even bij zeggen. We neemt niet weg dat er in dit programma toch nog wel een aantal zaken zitten. Zoals een uitgebreid gesprek met de heer Margot de Mes. Tussen vier en vijf. Dus dat gaan we zeker wel doen. Dan is er ook nog tussen 3 en 4 een, ja, een aankondiging. Op 11 februari vindt er iets moois plaats. In het Zandvoorts Museum. En daarvoor gaan wij bellen met Noortje Olimuller. En ik doe verwoede pogingen om een... Ja, verslaggever uh, te pakken te krijgen. Want er wordt ook nog gevoetbald vandaag. De SV Zandvoort speelt tegen de uh, VSV. En volgende week is al aangekondigd dat uh, dan de toeper gaat plaatsvinden. Ook op het uh, eigen terrein van de SV Zandvoort. Maar dan tegen koploper Stormvogels. Dus het uh, kan uh, allemaal heel erg uh, leuk worden. Maar dan moet ik uh, wel de verslaggever. Aan zijn jasje trekken. En dat is Joop van Nes. Dus ik hoop dat hij toevallig even zit te luisteren. En dat er misschien mensen zijn die hem eventjes op de telefoon willen spugen. Die jaap kopen, die probeert hij te bellen. En wil je graag nog tijdens de wedstrijd nog in de uitzending hebben. Dan zou dat natuurlijk heel erg welkom zijn. Maar zo uh, is het uh, nu even 1, 2, 3 uh, niet. Uh, ik, uh, ja, ik heb gewoon mezelf uh, behoorlijk in de vingers uh, gesneden met die items. Ik heb ze gewoon niet bij me. Dus ja, dan kan je wel lang of uh, kort uh, gaan zitten, zitten, zitten simpel, Maar dat gaat je niet echt verder brengen. Het is zoiets als rondjes rijden om een rotonde. Zo uh, zit het in mijn hoofd. Goh. Laat daar nou net een liedje over zijn gemaakt. Tenminste, het is wel een hele serieuze lading hoor eerlijk gezegd. Fabiana Dominguez spit Round About Town I just met a young boy Around about town He called us a cab To drive us up north Through the gardens of beef With a smell I can't believe So good And so I bought myself a gun Gonna shoot down the sun To give it to him Before I go Moving on She gave me an inch of the fuel burning my tongue And so I left her this song ...deel van dit uh, programma is wel dat je dan op een gegeven moment... Uh, ...je eigen hooisolder op uh, gaat... ...en dan weer eens uh, gaat uh, zitten grasduinen... ...in welke uh, CD's je allemaal hebt. Dit stond al een hele lange tijd op mijn lijstje hoor. Eerlijk gezegd, uh, deze van Billy Joel uit uh, 1981 met uh, Pressure... Zo voelde ik me wel om uh, dit programma enigszins een beetje goed en ordentelijk voor te bereiden... met dan uh, de chaotische, uh, vergeten uh, interviews tot gevolg. Ja, dat heeft dan weer zijn consequenties. Uh, Roundabout Town hoorde je de vorm van uh, Fabiana Dammers. Dat uh, is een liedje wat ze geschreven heeft toen ze in Schotland zat. Uh, en daar heeft ze aan de hand van uh, haar bezoek de indrukken verwerkt in het liedje Roundabout Town. En ook omdat zij daar familie had wonen. Het was een tante die, die daar heeft gewoond. En ja, het trieste is dat die tante inmiddels is overleden. Maar goed, het liedje is uiteindelijk gebleven. Dus dat zeg ik er dan maar even bij. Even bladeren door de Zandvoortse krant. Want dan is er nog wel het een en ander te vertellen. Vanmorgen zat hij bij de collega's van Goedemorgen Zandvoort in de uitzending. Want, zo staat in de Zandvoortse krant, de dorpsomroeper stopt ermee. Uh, het uh, nieuws is eigenlijk al uh, meer of meer bekend... want vanmorgen denk ik dat hij bij uh, vriend Wilke Toebak ook al uh, voorbij is gekomen, dit bericht. Maar goed, ik weet het maar nooit uh, voor de mensen die het niet gehoord hebben uh, vanmorgen bij Goedemorgen Zandvoort. Maar het uh, zal de meeste niet ontgaan zijn. Gerhard Kuiper heeft het bijltje erbij neergelegd. En hij deed altijd na een gesprek met de Zandvoorts eerste burger afgelopen week over een aantal knelpunten... die hij afgelopen acht jaar is tegengekomen. En uh, Nou zegt dat uh, nieuwsartikel uh, het, het nodige. Want uh, de beide heren hebben het een en ander geëvalueerd... en dat leidde tot het uh, vertrek van uh, Kuiper. Uh, ten eerste werd bekendgemaakt, zo zegt Kuiper in uh, de Zandvoortse krant... dat het Holland Casino Fonds ermee stopt... Uh, als het gaat om het sponsoren van de Zandvoortse dorpsomroepersconcours... En daardoor ontstaat een zo groot financieel gat... dat het voor hem en uh, de mensen die dat uh, organiseren onmogelijk is geworden. En dan is er nog een tweede ding. Zo, zegt, uh, nou ja, zo luidt het artikel dan. Komen er zo goed als geen opdrachten vanuit de VVV Zandvoort... het Zandvoortmuseum en de gemeente... waardoor Kuiper eigenlijk alleen maar buiten Zandvoort optreedt. En dat uh, steekt hem in, in dat opzicht. Er wordt uh, nog meer uh, verteld in het artikel, maar... Uh, het is uh, wel duidelijk dat het uh, uh, zover is dat Gerard Kuiper gezegd heeft... het is mooi geweest, ik uh, hou hem op. En dat, uh, uh, ja, dat leidt nu toe dat burgemeester Meijer op zoek moet... Uh, naar een nieuwe dorpsomroeper. En zo uh, weet de Zandvoortse krant dan weer uh, te vermelden. Zandvoortse Courant moet ik zeggen. Maar verluidt heeft uh, hij, dan heb ik het over niet Meijer... al enkele personen persoonlijk benaderd. Dus uh, wie weet komt er zo snel mogelijk dus een, een nieuwe dorpsomroeper eraan. Ooit ben ik gevraagd, maar laat mij dan maar toch achter een microfoon zitten. Want met zo'n klepel uh, door het dorp heen uh, sjouwen... dat uh, zie ik uh, niet zo zitten in zo'n uh, zo klink. Die is erg zwaar, heb ik me laten vertellen. Uh, het uh, ding dat uh, weegt uh, behoorlijk wat. Uh, goed, dat is uh, eventjes voor uh, wat betreft het, uh, het verhaal... rondom de dorpsomroepers en de dorpsomroeper die is opgestapt. Uh, en daar kwam ik uh, iets leuks tegen weer op, uh, op internet. Want uh, een tijdje terug, ik geloof aan het eind vorig jaar... is Hans Vermeulen ons ontvallen. Nou, die heeft in verschillende bands uh, gezeten... Um, Sandy Coast is denk ik wel de meest bekende. Maar er is uh, nog meer, want uh, hij heeft ook op een gegeven moment een uh, band in uh, 1975 opgericht. En dat uh, gebeurde na het uiteenvallen van die Sandy Coast. En dat was aanvankelijk een gelegenheidsformatie. Maar uiteindelijk kwamen daar een uh, aantal muzikanten bij. Zoals Ocky Huisduns en Ciel Schellekens. Dat, uh, uh, die laatste die heeft nog een aantal uh, Productiewerken op zijn naam staan, onder andere een album van The Golden Earing. Dus uh, dat zegt al wat. En in, het achtergrond zanger, uh, ja, in de achtergrondkoorden zaten daar een aantal zangeressen in met uh, illustre namen zoals Julia Loco. Maar ook Jodie Piper heeft daarin gezeten. En de meest bekenden zijn toch, denk ik wel, Anita Meijer en Diana Marchal. Nou, in 1978 hadden ze een, een aardige hit. En ik denk dat de meesten hem denk ik wel een beetje bekenden. En dat is Heaven on Earth. Dat was uh, onze vriend uh, van Genesis. En binnenkort uh, zullen ze, als het goed is, weer gaan optreden. Tenminste, als de gezondheidstoestand van Phil Collins het toelaat... zal dat zeker het uh, geval zijn. Ja, want ook het weer... Nou, eigenlijk is het alleen maar je hoofd naar buiten steken... en uh, kijken wat het uh, wordt... Maar goed, ik zal er toch iets van te maken op de diverse weerkanalen die mij tot de beschikking staan. Zo staat er hier de weersverwachting voor Zandvoort voor de komende vijf dagen. Maar ik beperk me even tot vandaag. Er zijn buien mogelijk hier in Zandvoort. Als ik kijk naar... De radar. Dan uh, zitten er een aantal buien wel in de buurt. Dus uh, de mensen die op, uh, bezig zijn op het strand. Uh, hun paviljoen aan het opbouwen. betekent dus toch. zo af en toe even over de zee kijken. maar dan vanuit de noordelijke richting. om te kijken of er wat uh, aankomt. Temperatuur uh, gaat, uh, is rond de 4 à 5 graden. maar dat gaat als het goed is wel veranderen. Zo uh, zegt men. Uh, morgen dan wordt het een stuk droger. Dan uh, zullen de nachttemperaturen gaan zakken. tot zo'n. Onder het vriespunt, dichtbij het vriespunt of er net onder. En ook morgen uh, wordt het uh, weer um, een zo tussen de uh, 2 en 5 graden. Een wind staat er uit het noordoosten, is windkracht 4. En uh, nou ja, men zegt dus dat het uh, uh, redelijk droog uh, gaat blijven. Vooruitkijkend naar maandag, dinsdag en woensdag is het overwegend droog. Uh, de nachttemperaturen die gaan wel uh, flink onderuit. Het zal gaan uh, vriezen tussen de, de min 1 en de min 5 in de nacht. En de temperaturen die lopen um, nog een beetje op tot zo'n 3 graden maximale. Maar op dinsdag is het zelfs net boven het vriespunt. En de wind die waait uit uh, de oostelijke richtingen. Behalve op woensdag dan komt die meer uit het noorden en is vrij zwak. Dus het uh, valt enigszins mee met de factor, zoals ze dat dan uh, heel erg uh, mooi uh, noemen. Juist, dat uh, wat betreft het uh, weer. Nu weer tijd uh, voor de muziek. Uh, dit is een uh, leuk clubje eigenlijk, eerlijk uh, gezegd. Uh, ze noemen zich Yellow en ze hadden toch nog eens een keer de beschikking over een dame, een echte diva. En die diva die heette Shirley Bassey. En dit was uit de midden van de jaren 80. The Rhythm Divine. Mensen op een gegeven moment uh, denken... ja, ik denk dat er wel degelijk wat oudere luisteraars uh, weten wat, uh, wat dit is. Namelijk het uh, feit dat dit natuurlijk uit die jaren 60 uh, komt. Terwijl ik uh, weer even weer hopeloos weer ergens achteraan uh, moet zitten. Namelijk het goede beetje uh, erbij vinden. Um, dit komt uit Drinte, Grollo. En dan zal uh, de meeste bluesliefhebbers zeggen... ja, dat was toch uh, Harry Musquet? Dat klopt, QB en Blizzards. En... Trip, tripping Through a Midnight Blues. En dat nummer, geloof het of niet, is geschreven door Herman Brood. Want die maakte destijds ook nog deel uit van deze band. En uh, ja, dat is uh, wel heel erg illuster, kan je wel noemen. Um, het, uh, ik, ik zit hier nog even te kijken of daar nog wat uh, over te vertellen is. Maar dat uh, laat zich toch uh, wel een beetje achterwege. Want dan uh, ga ik het een beetje uh, repeteren van wat er al bekend is. Uh, in... Uh, Platenland. Ga ik het letterlijk voorlezen? Krijg je weer last met uh, plagiaten? En uh, dan ben ik weer gelijk uh, Willem Vermeend. of uh, Rian van Rijbroek. He, die dan uh, de hele delen overnemen van websites. Uh, laat ik dat maar even niet doen. Uh, acht minuten over half uh, drie inmiddels uh, geworden. Uh, er is ook nog wat uh, nieuws over wat. Uh, ja, het circuit Zandvoort een beetje gaat raken. Want de Formule 1, of terwijl de VIA, hebben de grid girls in de ban gedaan. En dat uh, zal allemaal uh, te maken hebben met de MeToo-discussie. Tenminste, dat is dan wel toch uh, wat er een beetje overheen hangt. Uh, er zijn al uh, wat reacties uh, geweest. Zo heeft uh, Jan Lammers in uh, het Halems Dagblad daar ook nog wel het een en ander over uh, uh, gezegd... Uh, dat, het, uh, dat we een beetje aan het doorschieten zijn. Ook Niki Lauda vindt het uh, allemaal maar niks. Het heeft toch allemaal een beetje te maken met nou eenmaal de Formule 1 wereld. En bovendien... Uh, zeggen uh, de, de autosportmensen uh, die er een beetje voor doorgeleerd hebben... dat de dames uh, meestal van een modellenbureau zijn... en daar hun centjes ook mee verdienen. zijn er zelfs bij die dat als een bijbaan uh, beschouwen. Maar goed, uh, er stond ook nog een artikel in het Haalens Dagblad uh, van vandaag... dat er uh, toch het een en ander over uh, gezegd wordt... Um, uh, over een gridgirl zelf. Um, dat gaat over Mathilda Boers uit Beverwijk. En in het dagelijks leven uh, is zij docent wiskunde. Maar in haar vrije tijd uh, is zij via een van de modellenbureaus... namelijk actief als gridgirl. En dan is ze dus nog wel regelmatig te vinden op het circuit van Zandvoort. Uh, dat anderen zich over haar hobbywerk uitlaten ergert haar enorm. Zo zegt uh, het artikel en we kiezen hier zelf voor. Het is niet zo dat ik van de straat ben geplukt en iemand uh, me heeft verteld wat ik aan moet trekken. Geen idee hoe het in andere landen uh, gaat, maar ik heb hier zelf voor gekozen, zegt zij in het Haarlems Dagblad. Um, het uh, artikel gaat uh, nog uh, verder door uh, in, in dat opzicht. Uh, nog nooit heeft een coureur of monteur iets onaardigs of aanstootgevend tegen haar gezegd. Uh, daarover zegt de boers, coureurs en monteurs... zijn volledig gefocust op de race. En De rijders blijven negen van de tien keer in de wagen zitten. Vervelende opmerkingen komen alleen van domme mensen uit het publiek... die zeggen dingen als heb je er wel wat onderaan? Nou, dat uh, is uh, vaak wat gridgirls uh, horen... Bovendien is zij eh, ook nog te zien op een foto samen met Max Verstappen. Eh, die kent ze nog uit de tijd dat hij op Zandvoort reed. De laatste Formule 3 race die hij reed ging nog met haar op de foto of andersom natuurlijk. Ik kijk alles van de Formule 1, natuurlijk vanwege Max. Maar Grit Girls horen wat haar betreft bij de autosport. Dat het nog eh, ook eh, verder gevolgen dan alleen de autosport heeft, eh, blijkt wel. Want er zijn natuurlijk ook missen die bij wielerwedstrijden nog wel eens... Eh, de, ja, zich uh, melden. En een van die mensen die zegt. Dilsat Mosul uit permanent. was vorig jaar de ronde mis van de Ronde van Noord-Holland. En ze suggereert wielerorganisaties. om iemand uit de sport zelf ronde mis te laten zijn. Dat is haar reactie op het uh, nieuws. Uh, wat uh, vandaag uh, min of meer uh, heel duidelijk naar buiten is uh, gekomen. Um, ik heb uh, min of meer ook uh, gezegd uh, deze week dat ik ergens aandacht aan uh, ga besteden aan een dame die ja, vier jaar lang uh, met uh, haar muziek uh, bezig is. Voordat ze het naar, uit, uh, naar buiten hebben gebracht. Marg van Innsbergen is uh, degene die het uh, album geproduceerd heeft. Afgelopen donderdag heb ik uh, in Autonative FM uh, daar het uh, nodige aandacht besteed, maar het is... Zo verschrikkelijk mooi dat we dat ook hier in de, deze zaterdag uh, uh, Zandvoort op Zaterdag uh, doen. Het album heet Into Deep. En ja, ik zei net, uh, Ronde missen en wieler, uh, wielrennen. Dan kom je bij Maarten Ducro uit als wieleranalist En hij heeft een hele goede uh, dochter op de wereld gezet... die erg goed in het zingen is. En dat is Daisy Ducro. En daar gaat dit over. En een van die mooie kwetsbare songs die op dat album Into Deep van haar staat... Vorige week vrijdag gepresenteerd in Paradiso Amsterdam is dit hele mooie I deserve it. One by one This woman and his best friend In bed and having fun Old boys crawling down the corridor De meeste mensen denken van, uh, ja, wat was dat ook alweer? Dat was uh, Linnet Skinner met uh, Locomotive Breath. Uh, destijds uh, gebruikt als een van uh, de trailers van een uh, nieuw seizoen van Flikken Maastricht. Het is dus alweer twee seizoenen terug, maar voor die fans heb ik uh, leuk nieuws. Want Flikken Maastricht komt terug 2 maart, dan uh, gaan ze weer uh, uh, beginnen met uh, een nieuwe serie. Ja, muziek is er genoeg in deze stand voor op zaterdag uit Zweden Rockset en The Look.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 A lover's disguise Banging on the head I'm shaking like a mad man whore. She's got the look Swaying through the band Moving like a hammer She's a miracle man Loving is the ocean Kissing is the wet sand She's got the look van de rand van de jaren tachtig dat dit nog uitgebracht was. de Look. En Marie Frederiksson is toch ook wel, ja, in het nieuws geweest... zo'n dikke tien jaar terug met een hersentumor... wat toen bij haar is geconstateerd. Dat bleek eigenlijk ook een beetje het einde van de band. Want in 2016 kwam er nog een single uit. It Just Happens. En dat kwam van het album Good Karma... Dat zou heel erg positief geweest zijn. Maar door de gezondheidsproblemen hebben ze, het, ja, hebben ze een voorgenomen toer... wat haar, hun dertigjarige bestaan zou moeten zijn geweest, geschrapt. Dus dat hele verhaal dat ging uiteindelijk niet door. Het is wel een van de, de grootste hits die deze groep heeft voortgebracht. De groep die zo'n beetje in... Eind jaren tachtig is begonnen en dit was eigenlijk een beetje... van het eerste album wat ze hebben uitgebracht destijds. Um, ja, dat is dan een beetje ter informatie voor de muziekliefhebbers thuis. Um, dan heb ik er nog eentje die ik nog klaar heb staan. Is van een Australische band. Uh, daar is nog wel eens een hoop gedoe over geweest. Maar wie uh, toch een beetje, in, uh, ja, een beetje de... ...biografie eigenlijk van die band uh, kijkt... ...zie je toch ook wel dat Michael Hutchins... ...de frontman van In Excess, ...want uh, daar heb ik het dan over... Uh, ...toch uh, wel het... Uh, ...ja, er waren wel duidelijke aanwijzingen... ...waarom hij eigenlijk uiteindelijk een eind aan zijn leven heeft uh, gemaakt. Een paar zwarte songs... Uh, ...die, uh, die uh, op een gegeven moment zijn uitgebracht... ...helemaal aan het eind... ...maar de meeste bekende... ...die zijn toch uh, van bijvoorbeeld... ...Kik afkomstig En dan kom je uit uh, bij ook een uh, hele mooie... die uh, tot aan het nieuws van drie uur uh, gaat horen. Dat is deze. Did you tonight? Eerst het NOS nieuws van 3. Drie...